say that I won't be home anymore, for something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore, oh, I was only 24 hours from Tulsa, I only one day.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 took me to the cafe I asked to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 wat een onvergetelijke ouwe meuk die weer, weer bij RTL zit Oude van Gene Pitney. 24 Hours from Tulsa. Lekker eentje, tuffen. Dat was wel zo in 1964. Dan moest je het nog met de auto of met het rampzalige vliegtuig. Het is niet anders. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van het show. Ik ga je oren echt weer vertroetelen met heerlijke muziek. Dus blijf bij me, blijf bij Zetveld Tot 12 uur. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep Zetveld. En ik heb lekkere muziek in de aanbieding van onder andere Silla Black. Something tells me something's gonna happen tonight. I read in the papers that Gemini people will make it tonight. Stars will be shining, my sign is aligning with love. So come on and make it let's take everything that we've been. Ik ben uh, niet zo moeilijk deed over een uh, naam als Mohammed. Toch maar even deze: June Lodge en Prince Mohammed. Someone loves you. Oh, ja. Yeah. En celulank. Something tells me was wel een heel spannend lied. Althans, dat zou je bijna denken. Straks, over ongeveer een minuut of twintig. Hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En stelde u belangwekkende vragen. Welke vragen dat waren. Of de vraag van vandaag. Wat dat is, dat hoor je straks. Hier bij Zetveld. Dus stay tuned. I will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 Ik dacht, weet je wat, we draaien heel veel oude merken hier bij ZVO op zondagmorgen. We heb ook even ruimte voor iets nieuws. De nieuwe single van Madonna en Sabrina samen in Bring Your Love. En Paul McCartney in Hope of Deliverance. Straks een reportage van Jeroen van Gent. We gaan het over hebben. We gaan het hebben over iets heel aardigs. We gaan het hebben over leeftijd. Wat was voor jou de mooiste leeftijd? Hmm, interessant, hè? was dat toen ik op de technische school zat geloof ik. Hè? Toen leerde ik lassen en uh, smeden. Was leuk joh. Maar er zijn meer mooie tijden en voor de mensen die verschenen voor de microfoon van Jeroen van Gent maakte nogal het een en het ander uit. Je hoort dat straks hier in de show hier bij ZVL. Ik ben al geweest Of dat ik te bezit terug ben Of in de kroeg te glitterig ben Jij hebt zo'n hekel aan die show Nou ik ben nou eenmaal zo je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Of ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Oh, ben ik nou hier te laat? Jij ja, vindt dat ik altijd zoveel praat. Nou goed, zeg ik een avond niets, dan vraag je, is er iets? Oh, of dat ik je geen aandacht geef? Alleen maar voor mezelf leef. Je hebt gelijk, het heeft geen zin, het zit er echt niet in. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n tweeën. Laat mij maar alleen, maar ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid, en niemand die erzeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die erzeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die erzeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Ben je stil, waar denk je aan? Oh no! Een van de mooiste nummers van een Klein Orkest vind ik zelf hoor. En uh, ja, ik zeg het de show eigenlijk. Ach, één van de beste. De beste. Maar dat komt natuurlijk omdat we hier de beste muziek draaien bij Zitville. Dus daarom verwennen we je oren zo de hele dag. Je hoort dus uh, Laat Me Maar Alleen. En de Shadows met een lekker ouderwets mono ding genaamd The Foot Tapper. Uh, straks gaan we het hebben in de show over een heel mooi onderwerp. Dan gaan we luisteren naar wat Jeroen van Gent heeft opgehaald. Aan welke leeftijd denkt u nou met plezier terug? Ik vertelde net al wat mijn verhaal is, maar wat is jouw verhaal? Heb je daar al over nagedacht of nog niet? Zou het de pubertijd kunnen zijn van een vrouw? we hm, horen het in een mooi lied van Neil Diamond. Girl, you will be a woman soon. Girl. Be your woman soon. Love so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around. What I'm gonna find. Take my... I Ja Ah, Nessa. Beroemd vanwege haar vormen, uh, zou je kunnen zeggen. Ja, geen uh, MeToo-momentjes, jongens? Ah, nee, nee, nee, nee. <laughs> Maar, ach, laten we eerlijk zijn, het was een tijdsbeeld toen, hè? Jongen daar met Obsession. Echt genoten van de platenbaas en, uh, nou ja, ze deed het gewoon lekker. En het uh, was een plezier om naar te kijken en te luisteren. Uh, verder hoorde je New Diamond en Girl, You Will Be A Woman Soon... Tijd voor onze reportage. Als je klein bent wil je groot worden. En als je bijna niet wachten kan om voorse dingen te gaan doen. Ach, dan is het goed met je gesteld. Bij alles wat je dan gaat ondernemen ontstaan dan als bij toverslag herinneringen. En tegenwoordig spreekt men ook wel over herinneringen maken. Zeker in de reclamebranche als het over reizen gaat. Maar ja... Aan welke leeftijd denk jij terug met groot plezier? Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Volgt het u en zoals gewoontegetrouw. Hier zijn uw antwoorden. Als het tegenwoordig misschien in de wereld wat minder gaat dan in Nederland... aan welke leeftijd heeft u dan de mooiste herinneringen? 1968, 1979 of de jaren 80? Of bent u nog ouder? Of bent u jong en is het de jaren 90? Aan welke leeftijd heb jij de mooiste herinneringen? Ja. Dat is een oh. beetje moeilijk. Uh, het gaat steeds beter, dus uh, ah. nu ben ik 24, dus dan zou ik nu zeggen 24. We hebben net samen een huis gekocht. Oh. Dus uh, ja, we, daarvoor eerste baan, eerste auto, dus steeds uh, nieuwe hoogtepunten. Oh, wow. ja. Ik zou niet graag terug willen, laten zeggen 14. Nee, nee, eigenlijk niet. Je ziet volle progressie in. Ja, we oh, zitten wow. in de stijgende lijn. Ja. Ja. Aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen? Oh ja Welke leeftijd? Ik ben nu vijftig. Oh, ik hoop dat ze nog moeten komen. Oh, maar u, he, u heeft zo wel iets? Ja. ja, maar de allermooiste. Ik vind het moeilijk kiezen. Uh, Kinderen toch ook? Bijvoorbeeld. Ja, maar daar heb ik er vier van, dus daar ga ik ook niet tussen kiezen. Aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen? U bent nog vrij jong, maar goed. Nou ja, inmiddels ook weer 38, dus dat uh, gaat inmiddels wel opschieten. Ja, u bent nog vrij jong, maar toch, aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen? Welke leeftijd Oeh, heb je de Ik denk uh, rond de 40. En de kinderen zijn net niet klein meer. Supergezellige leeftijd zijn ze dan. Op je werk zet je een beetje in je top qua energie. Ja. En je hebt al wat ervaring. Ja. Dus uh, ja, dat was, vond, vond ik wel een topleeftijd. Uh. Nou, ik denk... Uh, ook nu zijn, hè? Ja, ik denk afgelopen december, dus was ik uh, ah. nou, ja, was net nog 37. Uh, toen zijn we getrouwd met de twee kleintjes oh. erbij. Dus dat was uh, oh. een supermooi, uh, supermooi weekend. Nou, de kleintjes waren er wel. Ik denk, ik ga het lekker bezegelen. Precies, absoluut. Nou, ja. Ja, ja. Het, is rond, uh, ja, het is echt 40 en 45. De meeste energie, misschien ook. Ja, of, daarom dat bedoel ik, zowel ja, ja. thuis als op het werk. Overal loop je overal de energie, inderdaad. En uh, ja, dat is een, ik vond het een lekkere leeftijd. En, en, en het waren er nog meer ingrediënten tussen je werk bijvoorbeeld ook? Ja, dat ging ook. Uh, vind ik ook prettig gaan dan. Je hebt heel veel energie. En als je een keer een uur moet overwerken, dan voel je dat niet eens. We hebben nu, uh, nu net 60 en dan merk je wel dat dat gewoon nog... Uh, oh. je denkt, nou, dat zie kost, kost, kost ik niet, meer dat niet. zie ik niet echt. <laughs> nee, nee, echt nee, je sorry, voelt, hoor, nee, je voelt het wel. <laughs> oh, ja, ja, dat niet je heel wat... erg, maar je denkt vanavond, ah, blij dat ik even zit. sneller moe op. En dat, uh, ja, dat ja, was ook 20 ik 20 jaar geleden dat... totaal niet. Nou, en ja, ja de, dan is dat de, de beste herinnering, neem ik aan. Zeker. Het was uh, nog niet zo heel lang geleden, maar het nee. was echt uh, ja, een prachtig weekend. 37 ja. jaar. Ja, precies. Ja. En nu 38, en dan ja. officieel getrouwd? Ja, zo o, is het. Hoe ja. voelt het? Ja, nou eigenlijk nog hetzelfde door, maar nee, het was hartstikke leuk. Okay. Ja. Zou het kunnen zijn, dan nou, plak ik er nog aan vast, dat er nog, een, dat er nog weer een periode komt waarvan u zegt, nou dat overtroeft die 40-jarige leeftijd. Het is natuurlijk een cliché, maar het zou zomaar kunnen zijn dat als uh, kleinkinderen zijn, dat je weer die momenten hebt. Weet je Zo leuk met die uh, kinderen de wereld te ontdekken. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk een, een gift en die kun je niet uh, plannen. Dat kun je niet afdwingen. Nee, dat is gewoon rustig afwachten. En sowieso, weet je, weet je zelf ook, pensioen komt er ook aan binnen afzienbare tijd. Hè. Ja, voor mij een jaar of zeven. En dan zal het ook weer heel prettig worden, wat vaker weg. Uh, ik uh, mag helemaal niet klagen zoals ik me nu uh, bevind, 70 plus. Maar de, ja, dat is het dichtste bij toen, het, uh, zeg maar 8, 9 jaar, gel jaar geleden, toen onze eerste kleinkinderen werden geboren. Toen ja. we daar hebben opgepast en dat je het grote geluk hebt dat je dat zaa, samen uh, met de kinderen... Uh, zo weer mag beleven. Dat, dat opgroeien, we, hadden ja. we hebben zelf drie kinderen, maar uh, dan was je zo druk met werk en, en nou ja, wij allebei. En, uh, uh, dus je, je, we, we waren dat zo bewust. Het zijn zo ja, was echt een gouden tijd. Ja. Vroeg op, dat wel, want de een woont in, uh, woonde toen in Breda en de ander heel dichtbij in Schiebroek. Maar uh, nee, het was goud. kijk ja. Ja, Goud zelfs. Ja, het was een, een, een gouden... Ja, nu nog steeds hoor, want uh, ze zijn nu groter en ze gaan voetballen. En uh, nou ja, weet je, dan, je ziet elkaar gewoon minder en dat, zo, ja. zo, zo moet het ook. Ja, zo nee, zo precies. Ook. De mooiste herinneringen zijn van mij toch wel de reizen. Ik heb minder een maand gereisd in Japan. Oh, wow. Dat was wel echt uh, oh, een gek. andere wereld. Dat is een andere cultuur. Ja, en die cultuur sprak me heel erg aan. Ja. Ik had toevallig ja. van de week nog met een collega over, die kon er helemaal niet aarden... Maar ik vond het uh, geweldig. Die, die collega die werkt daar namelijk dus toch? Die werkt bij mij op kantoor hier in Rotterdam. En die was ook naar Japan geweest. Die vond het verschrikkelijk. <laughs> maar ik vond het echt geweldig. Ja, het, het heeft allemaal kleine regeltjes en kleine dingetjes. Ja. zin. Ja. En of je gaat er heel goed op, of niet. Ja. En ik vond het heel fijn. Zou je willen wonen? Ik zou er kunnen wonen, ja. Kunnen wonen. Ja ja mijn kinderen zijn hier dus uh... spreekt je al een woordje japons een klein beetje uh, nou nee een paar woordjes maar mensen kunnen heel goed engels dus was uh... ja tegenwoordig wel fijn ja. dan realiseer je je bent samen gezond je kinderen zijn gezond maar dan ook heb je ineens kleinkinderen en dat mm -hmm. en dat en dan zeggen ze ik weet nog goed toen ze de eerste zei van ah, oma ik zeg ah, tegen mijn schoonzoon ah, ah. Hij zegt oma ja, tegen. Natuurlijk. Ja, heerlijk. heerlijk. Even wennen. Oh. Ja. Ja. Maar ja, er zijn ook zat vrouwen die zeggen van ik wil geen oma genoemd worden. Nou, ik vind het wij, moet ik zeggen, mijn man en ik, opa en oma. Het is een eretitel. Ja, nu zeker. Kijk eens. Ja, kleinkind hè? Ja, absoluut. Ja. ja. ja, ja. Kijk eens. Het mooiste wat er is. Een kind in een in een uh, trolley meisje. met een leuk dingetje om een meisje. Ja. ja. Ja. Nou, had u dat gedacht ooit? <laughs> nee, nu, nee, absoluut niet. Nee. Nee, nee, opzij, ja, je, je denkt er wel aan, maar dit is gewoon. Ja, als het eenmaal gebeurt, dan is het helemaal hoop. Uh, yeah. ja, had is gewoon had u daarop gehoopt? Ja, weet je, nee, weet je, ik ben altijd aan het werk, werk, werk. En uh, de kinderen, vroeger was uh, zag ik ze ook weinig. En nu nou ben ik gewoon woensdagmiddag lekker vrij. In en dan uh, heb ik uh, ja, ja. Van mijn uh, van zoon uh, mijn schoondochter. Dus nou. uh, ja, geniet is dat. Heel bevoorrecht. Er zijn zat mensen die dat voorrecht niet hebben. En daar heb ik het. Op. Ja, nou ja, dat is dan wat het is, weet je. Maar ja, dat is echt... Uh... En uh, uh, u voelt zich niet ineens oud op zo'n manier, toch, hè? Nee, juist jong. Hey, jongen juist? Ja, ja tuurlijk. Altijd. Absoluut, absoluut, yeah? absoluut. Oh, ja, nee, maar leuk. daar word je toch wel hartstikke blij van. Ja. ja. Nou, dat zo is... onschuldig en uh, gewoon mooi. Ja, dat is goed. Ja. Met mijn oma, nou, dat kan ik hem wel vertellen. Dat is heel lang geleden. Met mijn oma naar de film Mijn Oma Jo. En als ik, he, en ja. als ik daar nog aan denk, dan kan ik daar nog helemaal uh, helemaal naar de sound of music. Oh wauw ja yeah. en Mary Poppins ben ik met haar geweest. Oh, wat en leuk. Uh, ja, goud. <laughs> ja. Maar uh, nee, dat is ook... Uh... Samen met oma naar de film. Ja, samen met oma naar de oh. film. Goud. En nou doe ik dat met mijn eigen kleinkinderen. Ja. Dus. <laughs> oh. Ik dank u voor de antwoorden. Ik geef u een briefje mee van het programma. Hartstikke leuk. U heeft heel erg ja. uw best gedaan. Dank u wel. Is, en dan zitten uh... we dus. ja. <laughs> Dank u wel. Nou, oké. Okay. Hartstikke leuk, hoor. Dank u. Okay. <laughs> Tot ziens. ZVL. Tot twaalf uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Mm. a heavy load when you trying to get there we all carry on through thick and thin I look in the mirror and wonder where where I've been how do we get there it seems so far It's up to you to rearrange your life Will never be the same Don't be attacked by your thoughts Let them come in Let them go It was a night I was on my own I was feeling pretty low Now things have changed Since you came back to me, without your love. I'm... Sometimes life can turn around before you know it Open your heart, open your mind and let it flow in You know things will always change, it's up to you Hoe lang is dat geleden, jongens? <middels> dat je dit nummer gehoord hebt en meiden. Is dat is toch een eeuwigheid. Ongelooflijk. Ik zag hem opeens staan in de playlist en ik dacht bij mezelf: Huh, joh! Jimmy James en de Vagbonds. I'll go where the music takes me. En voor de nieuwe single zou je kunnen zeggen van Ringo Starr, Long Long Road. Hij heeft een nieuw album uit met de gelijke titel. En um, ja, het klinkt nog wel fantastisch. Rond zijn 85ste. Dus het kan verkeren. En het was op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want hij vond het nummer wel passend bij zijn reportage. Dus... Um, straks over een uh, kwartier alweer gaat een uh, ander radioprogramma beginnen. En het heet ZVL op verzoek. Jij kunt straks gewoon je plaatjes aanvragen. Als je bij jezelf denkt, oh, ik heb uh, dit alweer een hele tijd niet gehoord. Ik wil het graag horen. Laat het weten aan ons. Gaat heel makkelijk hè? via onze website. Gewoon, uh, of via de app kan ook. En ga naar uh, verzoekje op onze website www. Omroep zvl.nl, want dan komt het helemaal goed. Dan gaan wij straks jouw keuze draaien. En zet er even bij waarom je een nummer bijvoorbeeld erg leuk vindt. En echt wil laten horen aan iedereen in qui va Qui se meurt nee, ik kom niet meer terug. Toe, geef me nog één laatste kus. Moi, Oh, ik hou zo van je. Wat was het fijn samen? Comme een oiseau tombé. Maar, hou me niet tegen. Comme chien qui est blessé. Nee, ik wil niet huilen. Oh, dan hou ik van je. Is si Je bent zo lief. Comme un visage sans Wat zou ik je voor hem te missen? Ja, hou me in de nog even vast. Ik hou Comme un cœur Je moet me nu echt laten gaan. Comme un piano désaccordé. Ik zal je nooit vergeten. Je één te crier. Één laatste kus. Je voudrait te garder. Oh typelt dan nu Mooi of is het mooi? Ongelooflijk. De first time uit 1989 alweer. En een gek lied eigenlijk. Art, Sullivan en Kiki samen met E.C. Och, het is weer bijna afgelopen de show. Mm, wat gaat de tijd snel. Jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Het is even niet anders. Daarom straatmuziek zou je kunnen zeggen. Los Incas. El Condor Pasa. zijn ze tegenwoordig in de straten. Hè? Die uh, Zuid-Amerikaanse orkestjes, die Inca's. Ja, dit was een van de grote rits. En daarna kwamen ze in Nederland op alle markten en pleinen. En tegenwoordig zie je ze bijna niet meer. In Spanje zie je ze nog wel, maar hier niet meer. Het is even niet anders. Dat Inca's. El Condor pasa. Dat hoorde je al maar hier bij je aan het einde van deze aflevering. van... De Zondagmorgen van z Ik dank je hartelijk voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Um, nou ja, volgende week is er weer een aflevering van deze show. Dus ik hoop dan dat jij er weer bij bent. Veel plezier met mijn collega's. En wat mij betreft tot volgende week bij een nieuwe aflevering van De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Tot dan. Thank yeah. you.